is er een betonnen kap aangebracht, maar die vertoont scheuren. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder. Morgen opnieuw zonnig, maar in het westen een paar wolkenvelden. Het wordt 19 graden aan de kust, tot 23 in het binnenland. Namorgen ook zonnig, droog en warm. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met geo Lippens. Goedenavond, nooit liep iemand een marathon sneller dan de Keniaan Geoffrey Mutai. Hij verbaasde vandaag iedereen in Boston. Dit is history making. Geoffrey Mutai in Boston 2011 met een world wereldrecord tijd. Oh my god. 20301. Het werd uiteindelijk 2 uur, 3 minuten en 2 seconden. Prachtige tijd, maar een wereldrecord is het niet en zo meteen hoort u waarom. Zwemmer Ian Thorpe werkt aan zijn comeback en daarbij wordt hij begeleid door zijn trainer Gennady Touretsky, een kampioenenmaker die geen woord te veel zegt. Those who understand, that, they understand. Those who don't, they don't. In Amsterdam werd het sportboek van het jaar gekozen. Juryvoorzitter David Ent reikte de Nico Scheepmakerbeker uit en dit zei Ent over dat winnende boek. Ik vond het. Uh... Ja, ja, aangrijpend is eigenlijk het, het mooiste woord dat ik kan ge gebruiken. Welk boek gewonnen heeft, dat hoort u later. In de eerste divisie speelt koploper Zwolle een belangrijke wedstrijd in de strijd om het kampioenschap. En wat zou een maandagavond zijn zonder de laatste ontwikkelingen in de machtsstrijd rond Ajax? Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen met atletiek, want een droom kwam uit voor marathonloper Joffrey Mutai. Hij maakte zijn debuut in Boston en won in de snelste tijd ooit. En daarna werd Mutai natuurlijk om een reactie gevraagd. How do you feel winning your first Boston, your first time you've ever been here? This is like a dream. But I have, I have been dreaming about Boston to run in Boston and to win. You've been dreaming about this? Yeah, yes. So I'm fulfilling my dream. Twee uur, drie minuten en twee seconden dus was die toptijd van Muttay. Die trouwens niet zijn debuut maakte, want hij heeft ook al een keer de marathon van Eindhoven gewonnen. atletenmakelaar Jos Hermes, die was erbij in Boston. Jos, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hey. Jos, wat een race. Wat zul jij verbaasd zijn geweest? Ongelooflijk, we zijn in de stad gegaan met uh, onze atleten ook. En uh, ja, het was een uh, perfecte dag gisteren. regen en stormen hier. En vandaag was het een zonnetje niet te warm, 10 graden en op het einde was het iets 17, 18 graden denk ik ongeveer. Maar het was een ongelofelijke rugwind. De, dit parcours in Boston moet je weten, is, uh, ze staat er buiten Boston en er is een een lijn of tenminste één lijn naar, naar, naar beneden, uh, naar, naar, naar het centrum van Boston. En het vervallen is ongeveer 139 meter. En, eh, en ze hadden een ongelofelijke rugwind en ook nog eens een gunstige rugwind. Dus je kunt de rugwind van de zee krijgen, dan is die vochtig en is het ook weer moeilijker. Maar nu kwam die vanuit het binnenland. Ja, dat is de laatste keer we wind, dat we zo'n wind hadden, gehad, was twintig jaar geleden. Dus ja, unieke omstandigheden, goede groep atleten. En die zijn eh, aan, aan, aan, ja, verschrikkelijk hard gaan lopen. en eh, Ongelooflijk om te zien en, en, en ja, bijna een minuut van het wereldrecord af. Maar bijna een minuut van het wereldrecord af... En toch wordt het geen nieuw wereldrecord, hè? vanwege het feit dat het een, een, een loop in lijn is... en dat dat verval veel te sterk is. Ja, klopt. Je mag eigenlijk maar... Ze hebben natuurlijk wat regels proberen te maken. om, om, om toch nog iets uh, een, een gelijkheid in de matons te krijgen. En eigenlijk mag je maar op 42 kilometer. 1 meter verval hebben per kilometer. Dus je mag eigenlijk niet meer dan 42 kilometer tussen start en finish zijn. De meeste maten gaan natuurlijk altijd van start en finish. bijvoorbeeld in een stadion. of in, uh, in Rotterdam of in Amsterdam. in de verschillende plaatsen. Dus, uh, dus er mag in ieder geval niet meer verval dan 42 meter in zitten. Hier zit 139 meter in. En in principe mogen ze niet van punt naar punt zijn. Dus moet het, moet het een soort ronde zijn. En uh, dat daar voldoet uh, Boston niet aan. Maar Boston is wel een heel zwapenkoers. In, in die afdaling zitten ook nog heel veel klemmetjes. En uh, ja, daarom hebben we hier ook nog nooit uh, echt dat soort tijden zijn gelopen. Dus dan is het toch genieten van zo'n prestatie van die Moetai. Wat is het eigenlijk voorlopig? Ja, nog een beetje. Hij loopt al een tijdje mee. Hij heeft ook al eens begonnen hij volgens mij in de Eindhoven Marathon. Heeft hij heeft ook al eens gewonnen in eh, de Frankfurt Marathon. En hij is steeds vooruit gegaan, steeds verbeterd. En hij eh, ja, was heel talentvol. Hij eh, heeft ook dit jaar de, de, de Keniaanse kampioenschap in de cross gewonnen. Een vrij allround jongen, hij heeft ook goed op de baan gelopen. Uh, en ja, dus nu ongelooflijk in de marathon. Het is een beetje iemand die traint met een klein groepje atleten. En niet echt in de, in de bekende trainingsgroepen die er in de Kenia zijn uh, zitten. En het gaat een beetje zijn eigen weg. En uh, ja, On, onvertelbaar. Jij bent natuurlijk de manager van de bestaande wereldrecordhouder... Heile Geberselassie, 2-0-3-59. Bijna een minuut langzamer trouwens dan die tijd van vandaag. Maar ja. dat record blijft gewoon staan. Uh, doet jou dat nog wat?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 die zat vier seconden dus achter de winnaar. Dus, en de eerste maat, omdat hij überhaupt ooit heeft gelopen... dat geeft aan wat een enorme uh, ja, rijkdom en talent in Kenia... en ook in Ethiopië rondlopen, maar vooral in Kenia. Ja, wat betekent dat trouwens, want jij bent zijn manager... wat betekent dat voor de marktwaarde van zo'n jongen? Kun je nu die jongen overal laten starten en krijg je er nou kapitalen voor? Ja, dat gaat uh, fout omhoog. Uh, die jongen kreeg vandaag, omdat hij een nooit de maat ongelopen... mag je wel weten, 10.000 dollar... Uh, om oh ja, als startgeld en dan heeft natuurlijk nog al een goede... Uh, de tweede prijs weet ik niet precies de eerste prijs 150.000 dollar dan gaat het vrij rap naar beneden en dan 70.000 is voor die jongen fantastisch, voor iemand in Afrika zijn fantastische inkomsten en uh, ja de, de volgende maand zal die uh, zeker wel richting 100.000 uh, dollar gaan naar startgeld of dan wordt het gewoon een grote jongen dan kijken ze niet of het parcours ja. naar beneden ging maar dan is het gewoon die tijd Echt? die telt. Nee, maar goed, je hebt hier natuurlijk is de oudste marathon van de wereld, al 15 jaar oud. En je hebt al die hele ontwikkelingen hier gezien. Vorig jaar liep ook een atleet van ons die won hier, maar toen had hij al een anderhalve minuut van het verkoersrecord afgelopen. En nu lopen ze nog harder. Dus je kunt natuurlijk ook vergelijken met die moetai die ook al 2-4 aan 2, en 2 je had, je had. Die moetai die heeft ook al in Rotterdam 2-4 gelopen vorig jaar. Dus, dus uh, ja, daar wordt dan weer En andere mensen die er omheen lopen, die. Uh, die ook al goede tijden hebben gelopen. Dus dan weet je wel dat die jongen iets kan. Ja. Jos, we zeggen het in alle snelheidssporten... in alle sporten waar tijden uiteindelijk tellen... het houdt een keer op. Maar waar houdt het op? Ja, als je, als je kijkt naar de, de, de, de, de trainingen van de begeleiding in Afrika, die kan nog zoveel beter. Ik bedoel, als we, hè, betere trainers, betere medische begeleiding, betere uh, preventie. Als je, als je nog ziet hoe krak en mikk dat vaak daartoe gaat, uh, dat, dat is ongelooflijk. En en wat natuurlijk ook heel belangrijk is, de ontwikkeling van die atleten. Ik bedoel, de meeste van die atleten die hebben nog geen lagere scholen. dat maakt het ook moeilijk om, om bijvoorbeeld uh, wetenschappelijke dingen in te brengen. Dus dat, ja, dat wordt een waanzinnige uitdaging van. De komende decennia, om, eh, om, daar, daar kun je nog heel veel winst halen. Er kan nog veel harder gelopen. Ook Heilig hebben Lassie eh, maakt nog veel fouten die, waar ik als manager niet eens invloed op heb. Omdat zij gewoon ja, sommige dingen gewoon niet willen veranderen, niet geloven in, in bepaalde wetenschappelijke dingen die, die eruit gevonden worden. Dus eh, daar is nog veel werk in de winkel en daar kun je nog heel veel progressie boeken. En wat wij ook doen in het Westen en met name ook in Nederland, we zijn kansloos hè, denk ik. Ja, nee, maar vandaag liep er een, eh, ook een Amerikaan 204 En die werd vierde. Dus eh, in Amerika kunnen ze het wel. Maar vooral omdat ze heel erg goed wetenschappelijk bezig zijn met de. Eh... Met de speciale uh, uh, uh, uh, hoogtekamers, uh, speciale uh, metingen, uh, uh, ja, dus veel heel, heel erg wetenschappelijk bezig zijn. En dan, dan zie je gewoon een Amerikaans meisje vandaag werd ook tweede tussen de Keniaanse in de 22. Dus uh, het is mogelijk, uh, maar goed, niet, niet, met, niet met, de, met de kwantiteit en niet met de hoeveelheden van uh, Afrikaanse lopers. Twee uur, drie minuten en twee seconden. Josje was erbij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 Is anyone out there inside me? I say, is anyone out there inside me? I say, is anyone? Ooh -hoo -hoo. De Nova mocht aftrappen wat de muziek betreft vanavond. Virus of the Mind heet dit nummer. De machtstrijd bij Ajax heeft al heel wat slachtoffers geëist. Na het bestuur en de raad van commissarissen... volgde gisteren ook algemeen directeur Rick van der Boog. Hij houdt er over anderhalve maand mee op in Amsterdam. En daarmee lijkt Johan Cruijff aan de winnende hand te zijn. Hij streed met de clubleiding om de macht binnen Ajax. Een van de mensen die Cruijff steunt is advocaat Keje Molenaar. Hij zit nu in de ledenraad en heeft begrip voor het besluit van Rick van der Boog. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, gezien de druk waar deze man de afgelopen maanden onder heeft moeten werken. Dat hij op een gegeven ogenblik de pijp aan Maarten geeft, dat snap ik wel. Belangrijkste vraag, wat nu? Laat ik zeggen, die zoektocht naar een algemeen directeur, dat kan een tijd duren. Maar de, de taken zullen worden waargenomen door uh, gedelegeerde commissarissen.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 En aan de andere kant wil je natuurlijk wel zorg dragen voor een goede kwaliteit. Nou, die twee dingen verdragen zich moeilijk. Als je echt met, met haastige spoed aan de gang gaat... dan zou je het risico kunnen lopen dat je te snel keuzes maakt waar je later spijt van krijgt. Dus ik heb liever desnoods dat het dan een paar weken langer duurt. Dat je ervan overtuigd bent dat je hele capabele mensen in de raad van commissarissen hebt. En die capabele mensen zullen dan vervolgens op zoek gaan en ook een... een, een uh, een capabele algemeen directeur installeren. Is er na de mededeling van Van der Boog al contact geweest met Johan Cruijff? Nee, want dat was gisteren. Gisteravond heb ik dat gehoord... en ik, het is, uh, sinds, sindsdien heb ik Johan niet meer gesproken. Dus uh, dat wachten we rustig af. Ik denk dat hij ook rustig in aanwachting is. Maar dat is het hem juist. De critici zeggen ook van... ja, iedereen kan wel rustig gaan zitten afwachten, maar er moet iets gaan gebeuren. Uh, Cruijff moet gaan komen. Cruijff moet nu iets doen. Cruijff moet uit zijn hok komen, dat soort uitspraken. Ja. Wat moet hij daarmee? Nou, Johan moet daar niks mee. Johan heeft afspraken gemaakt uh, met, met de betreffende commissie... Hè, die bij Johan geweest is uh, twee weken geleden. En die afspraken worden gewoon keurig nagekomen. Dus uh, ik denk dat het in alle stilte en alle rust helemaal goed gaat. Kea Molen namens dat de bijdrage was van Angelo Terwiel. Kort, kort. Tennisser Robin Hazen staat in de tweede ronde van het graveltoernooi in Barcelona. Hij won in de eerste ronde in twee sets van de Italiaan Flavia Cipolla. In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de als zevende geplaatste Fransman Gaël Monfils. En Michaela Krajicek heeft zich geplaatst voor het hoofdschema van het toernooi in Stuttgart. Zij won in de derde en beslissende kwalificatieronde in twee sets van de Spaanse Beatrice Garcia Vidagani. Igor Seisling gaat op het Challenger in Napels door naar de tweede ronde. Hij was te sterk voor de Servio Nikola Ciric. En judoka Karola Uilenhoed heeft zich afgemeld voor de Europese kampioenschappen in Istanbul. De zwaargewicht is weliswaar hersteld van de elleboogblessure die ze in februari in Parijs opliep. Maar ze wil geen enkel risico nemen. De toernooien na de Europese kampioenschappen leveren namelijk veel punten op voor de Olympische kwalificatie. De oortjes in het wielrennen, er is al veel over gesproken. Het verbod op die communicatie tussen wielrenners en ploegleiders... dat zorgt voor een heftige strijd. Aan de ene kant staat de internationale wielrenunie, UCI... en aan de andere kant staan de ploegleiders van de topteams. Nou, vandaag was er een nieuw hoofdstuk in die strijd. Er was weer tumult tijdens een vergadering in Brussel. Harold Knebel is de grote baas van de Rabobankploeg. Hij was erbij in die, bij die vergadering in Brussel. Meneer Knebel, goedenavond. Goedenavond. Wat is er allemaal gebeurd in die vergadering? Uh, nou om heel kort te gaan, uh, we hebben als laatste agendapunt vandaag van het vergadering die om 9 uur begon en uh, het onderwerp uh, communicatie vanuit de auto uh, behandeld gekregen. Alleen wij wisten pas uh, gisteravond dat bij dat onderwerp ook uh, de pers was betrokken. En daar kwamen we eigenlijk te 11 uur achter. We hebben daar vanmorgen protest tegen aangetekend omdat wij dit een besloten vergadering achter... met als doel de communicatie tussen de ploeg en de UCI te verbeteren en elkaar beter te informeren. We hebben het protest aangetekend, dat werd van tafel geveegd en op het moment dat uh, het onderwerp ter discussie kwam, uh, bleek ook nog eens dat wij uh, ja, geen commentaar of geen vragen mochten leveren, we mochten de vragen aanhoren. En uh, nou, dat vonden we niet de juiste manier waarop je professioneel met elkaar omgaat. Ja, want de eerste vraag even, uh, waarom bent u erop tegen dat er uh, journalisten zitten zeg maar, bij zo'n vergadering? Nou, er werd ons duidelijk gemaakt dat wij in alle rust in besloten sfeer met elkaar uh, over diverse onderwerpen, het biologisch paspoort, uh, de financiering van de UCI, konden spreken. En precies op het onderwerp waar de ploegen en de UCI in in echte omwille uh, leven, uh, daar mochten wel journalisten bij aanwezig zijn. En dat was natuurlijk een een, een rare uh, gewaarwording. Ja, bij de rest werd gezegd dat moest in de beslotenheid uh, besproken worden. En tegelijkertijd kregen we ook te horen dat het besluit over de radio's en de, de oortjes, zoals dat mooi heet, al genomen was. Dus dat was onbreekbaar. Wij mochten tijdens die verhaling alleen maar aanhoren wat daar gezegd werd. Ja, dat, je deed niet dat, dat uh, de ploegen vonden dat niet de juiste manier om professioneel met elkaar om te gaan. En dat hebben we van tevoren laten weten dat we het niet wilden. Toen werd het toch doorgezet en toen hebben we gezegd, nou ja, dan, dan vertrekken we. Ja, want heb ik het goed begrepen ook dat die journalisten... Uh, het waren trouwens alleen maar Franse journalisten, dacht ik... dat die ook ja. een rol speelden namens de UCI... dat ze daar een soort, soort ja, voordracht bijna hielden... over uh, waarom het zo goed is om uh, die oortjes te verbieden? Ja, nou, dat was de opzet. Dat wisten we ook niet van tevoren. Bij elk onderwerp stond er een spreker gemeld, bij dit onderwerp niet. De ware toedracht werd dus pas op de dag zelf uh, bekend... Uh, bleken uh, Franse journalisten na verluid van uh, Franse televisie en van Lequipe e te zijn... Niet aan een pleidooi gingen houden over de communicatie, maar ja, omdat het, omdat het niet werd gezien, dat agendapunt, als een onderwerp waarbij we misschien elkaar nog met compromissen konden benaderen, maar meer een bevestiging van een besluit dat er genomen was, wat onwrikbaar was, dat werd ons ook nog medegedeeld. En ja, daar heeft het ook weinig zin om dat. Het oog aan te horen en, en, en, en daar als, als veldvulling buiten gaan zitten. Ja, Ik heb begrepen ook dat Bjarne Ries en Johan Bruinel eigenlijk een beetje ja, de initiatiefnemers waren van het vertrek van uh, de mensen van de ploegen. U bent ook meteen opgestapt? Ja, we zijn met, met, met nog veel meer ploegen opgestapt. En het was niet zozeer een initiatief van, van Johan uh, Bruinel en Bjarne uh, Ries, het is een initiatief van de AGCP, en dat is de Vereniging van de Professionele Ploegen die gisteravond of gistermorgen bezwaar hebben aangetekend tegen de agendavoering. Wij wilden graag het punt van de oortjes eerder op de dag behandeld hebben. Omdat uh, na ons, uh, ja, onze ervaring, Pettenkweet, altijd uh, vroeg vertrekt op die vergadering. Hè. We wilden graag met hem over uh, de communicatie en uh, mogelijk alternatieven praten. Ja. Nou ja, dat is ons uh, in ieder geval niet uh, toegestaan. Meneer Knebel, dit komt toch nooit meer goed? Nou, er zijn wel meer conflicten geweest in de wereld van het duurrennen... en uiteindelijk uh, uh, kan, kan het best nog een goede keren. Het is al op dit moment uh, nog even ver te zoeken of dat of daadwerkelijk ook gaat lukken. Maar misschien is het ook noodzakelijk om, om echt tot, uh, tot significante veranderingen te komen... in de positionering van uh, de profploegen binnen de, binnen de wielerfederatie. Ja, want is u ook te horen gekomen, uh, de e-mailwisseling... onder andere tussen Jonathan Vorters en uh, Pat McQuaid. Voters, ja. uh, de baas van Garmin zal ik zeggen, een van de ja. ploegleiders... En uh, me de grote baas van de UCI? Ja, die, die is maar zeker. Wij maken als ploeg onderdeel uit van de, de Vereniging van, uh, van Professionele Wielerploegen, de ANGCP. Die mailwisseling was overigens niet na uh, het uh, congres, maar gisteravond al. En wij hebben als leden allemaal die mail opgestuurd. Gekregen. Want en daar lusten de dan honden dan... geen brood van, hè? Nou ja, de toonzetting is in ieder geval niet één niet dat uh, die ongepast is voor een voorzitter van een wielorganisatie die feitelijk uh, ons als ploegen representeert. En, en, en daarmee wordt het ook een hele persoonlijke, emotionele strijd waar wij nu proberen juist met, met elkaar te vinden met, met diverse voorstellen om... Ja, in ieder geval tot het eind van het jaar, voordat het in zijn geheelheid wordt ingevoerd, uh, met, met andere oplossingen te komen. Maar uh, nou, dat is helaas niet mogelijk. En, het, en uh, wat dat betreft verhardt het en wordt het ook uh, ja, onzakelijk, om het zo maar te zeggen. Ja, want wat waren met name de passages waar u als uh, uh, proefvertegenwoordigers... het meest overvielen? Nou, de, de, de, de, de heer Fortes wordt de hooghartigheid verbeten. Uh, Jonathan Fortes is, uh, is de baas van Carmen Cervelo. En die neemt het op zich om alle ploegen te vertegenwoordigen. En dat is nogal wat, als je ploegbaas bent en je neemt het ook op voor andere ploegen. Nou, die heeft ervoor uh, uh, gezorgd dat zijn manier van optreden, dat de ploegen steeds meer eensgezinder optreden. En hij krijgt uh, volledig uh, alle ellende over zich heen omdat hij opstaat namens alle ploegen. En ik vind dat, dat verdient meer respect, sowieso vind ik dat, dat uh, presidenten van, van clubs die misschien met elkaar nog zijn, maar toch wel op een nette manier met elkaar moeten omspringen. Gaat het inmiddels al lang niet meer alleen om die oortjes? Gaat het niet gewoon om uh, ja, de toonzetting en de macht uh, binnen het wielrennen? Nou, de macht heeft een, een wat negatieve connotatie. Waar het wel om gaat, is dat, dat het feit dat je de ploegen. Uh, altijd een, een, een speelbal geweest of het nou de organisatoren waren of de, of de wielenfederatie uh, inmiddels is het zo dat de professionaliseringsslag binnen, uh, binnen de ploegen plaats heeft gevonden daar zit meer kapitaal achter er zit meer uh, commercie achter En het lijkt wel of de tijd heeft stilgestaan zowel bij de wielenbond als bij de organisatoren en ik denk dat de ploegen in de driehoek de organisatoren, uh, federatie en ploegen gewoon een plaats moeten krijgen en ook recht van spreken en ik denk dat ja, de, de, de Oortjes is meer een soort uh, ja, een, een voorbeeld van hoe het niet moet. En ik denk dat uh, daarom de ploegen ook uh, willen laten zien: van het is niet alleen dat onderwerp, maar ook van ja, hoe ga je nou met elkaar om? En, en uh, ja, op dit moment gaat dat niet goed. Ieder geval. Nee. Komt de tijd niet heel dichtbij dat u als verzamelde ploegen op een gegeven moment gaat zeggen: van meneer McWee, u kunt maar beter opstappen? Ja, maar het, het, het, het gaat. Kijk, in dit soort conflicten, dan zouden we het ook in een persoonlijke strijd maken. Wij geven de UCI gewoon aan, en niet meneer Pat McQuaid... dat er, dat er op een andere manier met de ploegen moet worden... en de belangen van de ploegen moet worden omgesprongen. En ja, als, als de Pat McQuaid maakt eh, blijkbaar uit alle commentaren... En, en contacten die we met hem hebben, een hele persoonlijke strijd ervan... ja, ik denk dat dat onverstandig is. Eh, wij zouden graag met de UCI gewoon eh, zaken willen doen en ja... Uh, dat ik dat niet wil, ja, dan, dan moet hij na gaan denken of dat, of dat wel zijn uh, de, de beste posities die hij kan bekleken. Ja, Even puur zakelijk gesproken, wat is de volgende stap die jullie als ploegen uh, gaan ondernemen? Komt er een nieuw protest bijvoorbeeld tijdens een van de koersen? Nou, dat, kijk, we hebben tegen elkaar uh, we hebben aan de UCI gemeld dat we uh, per 1 mei... ...hebben gezegd, heeft de kans, de, de, laat ik anders beginnen... ...de UC heeft de tijd tot 1 mei om met nieuwe voorstellen te komen op het gebied van radiocommunicatie... ...dat hebben de ploegen unaniem gesproken, besproken dat is voor het eerst in de wielengeschiedenis dat alle ploegen op hun lijn zitten... Uh, de UCI, uh, daar heeft, uh, hebben we een sanctie op gezet dat we niet participeren in de wedstrijd in uh, Peking die in oktober wordt gehouden. De tijd tussen mei en oktober geeft de UCI en de ploegen nog alle gelegenheid om tot een, uh, tot een overeenkomst te komen. Maar het is wel duidelijk dat, dat uh, ja, dit niet de juiste stap uh, in de richting is die wij uh, hadden gedacht dat het zou opleveren. De strijd voor zegt Meneer Knebel, bedankt voor de reactie. Heel graag gedaan. En in één keer was hij voorbij, Foxy Lady van Alain Clark. De Nederlandse ijshockeyers hebben ook hun tweede duel verloren... op het wereldkampioenschap voor B-landen. In Budapest was Italië met 3-2 te sterk. Bondscoach Tommy Hartogs, goedenavond. Goedenavond. Hoe dicht waren jullie bij een stunt tegen Italië?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 Wij, uh, wij hebben laten zien dat wij gewoon met deze landen kunnen ijzen Had jij van tevoren wel het gevoel dat je van Italië zou kunnen winnen? Uh, nou, je weet dat Nederland altijd in het toernooi groeit. Uh, gisteren hebben we ook een hele sterk uh, tegenstander. Uh, vandaag Italië gisteren Hongarije. Nou, we weten allebei dat dit de twee favorieten voor het toernooi zijn. Maar we hebben beide teams het ontzettend moeilijk gemaakt. De score van gisteren is wat uh, geflatteerder als dat uiteindelijk de uitslag was. Wij moeten altijd aan het internationale ijshockey weer wennen. Uh, de snelheid ligt veel hoger, et cetera, et cetera. Dat is ieder week ons probleem. Dus met andere woorden is er gewoon uh, voor de komende twee wedstrijden die nog staan... is het gewoon een heel uh, goed uh, uitzicht. Ja, Had je wat dat betreft niet een andere opbouw willen hebben van het toernooi... dat je eerst tegen de mindere tegenstanders begon en daarna tegen die twee favorieten? Natuurlijk wil je dat als coach, maar je hebt gewoon te maken met ranking. En met ranking op de wereldranglijst kom je gewoon bij een toernooi eerder tegen wat sterker. Omdat we jaar vierde zijn geëindigd. Uh, en dan kom je tegen de sterke landen uit eerst in het begin. Goed, dan ga je dus nu tegen de minder sterke landen spelen. Wat verwacht je nog van die resterende wedstrijden? Nou, minder sterke... We weten dat dit de twee kloppen landen zijn. Uh, je moet wel nog steeds op je goede zijn, want het niveauverschil is niet meer zo aanwezig. Uh, in divisie 1 is uh, het verschil tussen de hoogste plaats en de laagste plaats is voortaan minimaal en dat wordt steeds krapper. Dus wij moeten bij de komende twee wedstrijden wel alert zijn, maar dat zijn wel de wedstrijden die wij gaan pakken. Hoe komt dat trouwens, dat dat niveau dichter naar elkaar toegegroeid is? Worden jullie sterker of is het gewoon zo dat die toplanden in jullie divisie toch ook ja, langzamerhand wat minder van niveau worden? Maar je hebt natuurlijk te maken met een aantal veranderingen bij landen, maar ik vind gewoon als we naar onszelf kijken, dan denk ik dat wij de laatste jaren wel sterker worden. We hebben de laatste vijf jaar ook erg verjongd en die jonge jongens die krijgen nu steeds meer ervaring. Dus het is een kwestie van tijd en een kwestie van volhouden om zo, uh, om zo uh, natuurlijk hoger op die wereldranglijst te komen en zo een keer richting die, die stijging te gaan. Voor ons is het ook belangrijk natuurlijk om nu bij de eerste drie te komen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 Dus ga jij ook nog steeds voor een medaille. De bronzen medaille dan in principe achter die twee toplanden. Zeker. zeg nog even over jouw spelers. Uh, Tony Demelin maakt de beide treffers uh, voor jullie. Uh, die speelt nu nog in Den Haag. Maar hij gaat spelen in Sydney in Australië. Wat is het eigenlijk voor spelen? Uh, Tony Demelin is, is, is een jongen... Die, uh, die, die weet precies op het juiste moment op de juiste plek te staan. En, en die kan ook nog een goaltje scoren. Hij, uh, hij leest het spel heel goed... En is daarom ontzettend effectief. Het is een hele handige speler, een hele creatieve speler. En dat, uh, dat wist hij vandaag goed te benetten. Hij speelt samen met Jamie Schaafsma. En uh, dat loopt erg goed. Dus, uh, en hij kan uh, de goal makkelijk vinden. Ben je er blij mee dat hij naar Australië gaat? Wordt hij daar beter van? Um, nou, ja, kijk, daar ben ik er blij mee dat hij naar Australië gaat. Dat is een keuze die, die hij heeft gemaakt. Om bepaalde redenen om in de zomer, uh, om, om toch in vorm te blijven en in Australië uh, voor een team uit te komen. Goed, met die spelers dus moeten jullie het gewoon op dit toernooi doen. Jij zegt die bronzen medaille is nog steeds haalbaar. komende wedstrijd is? Spanje. Aanstaande woensdag. En dat moet gewoon gewonnen worden? Dat wordt gewonnen. En de, de volgende wedstrijd is Zuid-Korea aanstaande vrijdag. En dat wordt ook gewonnen. En dan, uh, dan hebben wij brons. Succes met je missie. Hartstikke bedankt. Voetbal vandaag. Adolf Den Haag moet het een tijdje zonder verdediger Pascal Bosch gaat stellen. Hij heeft in de wedstrijd tegen AZ van vrijdag een hamstringblessure opgelopen. Hoe lang hij precies moet toekijken is nog onduidelijk. De wedstrijd van vrijdag tegen FC Twente mist hij in ieder geval. En Nouris Sahin van de Duitse titelfavoriet Borussia Dortmund mist in ieder geval de rest van het seizoen. De oud-Fijenoorder heeft gisteren in de wedstrijd tegen Freiburg een knieband gescheurd... en staat zeker zes weken buiten spel. Dortmund verdedigt in de laatste vier wedstrijden van het seizoen een voorsprong van acht punten op Bayer Leverkusen. En AC Milan mist aanvaller Pato voor drie weken. De Braziliaan heeft last van een dijbeenblessure. En een triest bericht tot slot. In Griekenland is de Nigeriaanse international Olubayo Adefemi verongelukt. Hij verloor onderweg naar Saloniki de macht over het stuur. De speler van Skordaxanti Santi wilde daar de laatste details van zijn bruiloft regelen. Adefemi is 25 jaar geworden. In Amsterdam werd vanavond de Nico Scheepmaker-beker uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste sportboek van het afgelopen jaar. Voor ons was Floris van Hoorn in het Olympisch Stadion. Ongelooflijk Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Kijk. Je zit uh, op de voorste rij. Hè? Je bent natuurlijk een van de genomineerden. Een van de kanshebbers. Dus, uh... Ja, maar ook hier eerst en tweede rij. Ik wil je horen? Ja, nou, alsjeblieft. Edwin Schoon. Wilt u misschien nog meegeschomen? Ja. risico. Hoeveel tijd? Vier voor vijf. Uur. David Ent, de voorzitter van de jury...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 En dat, dat moet ik zeggen, bij alle, zeker bij de tien genomineerden... moeten van binnenuit een, een warme liefde ook uitspreken. Voor het vak van schrijven, voor de sport natuurlijk. En uh, dat heb ik bij al die tien, de, de tien laatst genomineerden, zeker gevonden. Dat vond ik wel mooi. We willen gaan beginnen met de uitreiking van de Nico Scheepmaker Beker 2010. Is iedereen binnen? Koffie, thee, water bij de hand? Dan bij deze een uh, hartelijk welkom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 Knelt het nu tussen, tussen politiek en voetbal? Dus ik ging op zoek naar mensen die daarmee te maken hadden gehad. Het is het sportboek van het jaar geworden, maar in hoeverre is het ook een politiek boek? Uh, nou, het is in zoverre een politiek dat ik eigenlijk stiekem wel een beetje uh, daar wat, uh, wat politieke geschiedenis uh, van Afrika in wilde stoppen. Als je dat uh, voor een klas uh, doet uh, en je vertelt droog uh, hoe, hoe dat continent de laatste 40 jaar is gevaren, dan kan het heel droog en saai worden. Ik dacht, als je nou voetbal gebruikt om, om uh, mensen ook wat mee te geven over de geschiedenis van bijvoorbeeld Malawi. Ja, ik wist daar ook niets van toen ik hier aan begon. Het uh, is eigenlijk wel uh, best wel een heel politiek boek geworden tussen de regels door. Welk deel van het boek ben je het meest trots op? Uh, dat is toch het uh, verhaal Oeganda.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 om te horen en ja, het is ook uh, spannend om op te schrijven. Ik kan nauwelijks de zicht van lipstick op mijn sigaretten the staan in de asbak. Lijkt koud de manier waarop je hem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 And it blooms still linger there, The long could stand another mowing. Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the dark behind you closes, the only. thing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 30 jaar oud alweer. Good year for the roses van Elvis Costello. Heeft u ooit gehoord van Gennady Turecki? Nou, dat is een zwemtrainer en niet zomaar één. Een kampioenmaker is hij. Sinds kort traint Ian Thorpe bij hem in Zwitserland. Onder begeleiding van Touretsky werkte Australië... na vijf jaar afwezigheid aan een comeback. En afgelopen weekend was Touretsky in Nederland... om een gezelschap van zwemtrainers toe te spreken. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de man... die Thorpe moet helpen aan nieuw Olympisch goud. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ian Thorpe has shown us some Aussie pride... Aussie glory... and Aussie spirit.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 Ook een hele mooie uitspraak. Begin met vlinderslag en rugkrol. Want je moet niet moe zijn voordat je met zwemmen begint. En daarmee bedoelt hij dan die vrije slag. Ja, dat is ook typerend voor Toreski hoe hij met dit soort mensen omgaat. But no one, not even the torpedo, is invincible. Van de hoge band met de zwarte badmuts. Forp met de gele badmuts. Bernd Hugenberg is doing better. Niet holding Thorpe. Van de hoge band gaat winnen. Forp gaat verliezen. Thorpe gets het is een comeback die moet plaatsvinden in een nieuw tijdperk. In het vorige zwemleven van Ian Thorpe waren er nog die pakken. We kennen allemaal nog het beeld van de Torpedo, die van zijn enkels tot zijn nek bedekt was met een zwempak. Maar dat mag dus niet meer. Een nadeel zou je zeggen? Atleten hadden kennis over wat what benefits van het zuiden. En nu begrijpen ze dat het better interaction met het water... Het Ian Thorpe. Nee hoor, zegt Touretsky. Het voordeel is dat Thorpe dankzij die pakken de ideale ligging heeft kunnen ondervinden. Maar hij is ervan overtuigd dat hij het zonder ook nog kan. Hij zwemt met no-shoot very good. Hij heeft zijn persoonlijke personal mountain. Olympic gold to Ian Thorpe. Wellicht dus dat oude tijden herleven met Ian Thorpe. Maar toch, het blijft natuurlijk een risico voor zo'n groot sportman, voor een icoon. Want dat is hij toch wel.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 Een reportage dus over de nieuwe trainer van Ian Thorpe, Janadi Turetsky. Kan u een uitslag melden uit de eerste divisie. FC Zwolle heeft daar zojuist de inhaalwedstrijd bij Sparta. In Rotterdam dus gewonnen met 2-1. Staat nu drie punten voor op RKC Waalwijk. En de komende wedstrijd is Zwolle tegen RKC. One, two, three, Zangeres met Israëlisch bloed in de aderen. Jail Naim heet ze en dit nummer heette Go to the River. Aandacht voor schermen nu. Gisteren streden SLAN's toppers om de nationale titels in Almere. En zoals verwacht ging de titel bij het Koningsnummer Heren Degen naar Bas Verwijlen. Voor Verwijlen was het alweer het vierde nationale kampioenschap. Bij de vorige Olympische Spelen werd hij zelfs achtste, een echte wereldtopper dus. Toch besloot NOC en NSF begin dit jaar geen geld meer beschikbaar te stellen voor de Schermers... en voor het Nationale Trainingscentrum in Papendal. Dat was een hele grote tegenslag. We moesten weg van Papendal. Uh, mijn vader, de bondscoach, die verloor zijn baan. Uh, daarbij kreeg de Nederlandse Schermbond nog een stuk minder uh, subsidie. Om verschillende redenen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk nooit leuk om te horen. En, uh, maar goed, je moet gewoon verder. Want ja, ik heb een doel en dat is uh, goud op Olympische Spelen in Londen. En die wil ik niet bijstellen, dat doel. Ook voor vader Roel Verwijlen is er veel veranderd. Hij veranderde van fulltime in parttime bondscoach. Ja, dat is eigenlijk uh, veel minder dan een parttime functie. Want uh, dat, dat is gewoon een onkostenregeling. Uh, ik ga natuurlijk niet zelf betalen als ik Bas ga coachen in het buitenland. En... Uh, maar er is geen, geen fulltime functie meer aan verbonden. Die kans hebben we gekregen en die hebben we inderdaad niet benut. En uh, gaan we nu verder met een, uh, een uitgekleed programma. Een soort maatwerkprogramma. Voor de schermbond en bestuurslid Etienne Kan is de sluiting van Papendal ook een flinke streep door de rekening. Al jaren heeft de schermbond grote ambities, maar de bond lijkt nu weer terug bij af. Dat is de realiteit van de schermen. Uh, we hebben nu twee regio regionale centra. Eén in het oosten en één in het westen in uh, een nationaal trainingscentrum, wat we in het verleden hadden. Pits was natuurlijk één centrum. Waarom is het niet gelukt om een niveau te bereiken... dat NOC zegt, oké, okay, daar blijven we geld in steken? Ja, nou, dat zoeken naar heen is, uh, is moeilijk. De moeilijkheden die we hadden... is het aantrekken van uh, nieuw talent naar, uh, naar Pits. We hebben lange tijd moeten, moeten werken met een kleine groep uh, sporters. Um, er is geen groei uh, uh, gekomen van um, talentvolle schermers... die door. Pakten, dus die uh, presteerden. Aan de andere kant is het ook zo dat uh, onze topschermers... Uh, ook niet die grote groei hebben doorgemaakt. Die, uh, die we hadden gehoopt. Uh, we hebben natuurlijk wel deelname gehad aan de Olympische Spelen. Maar nog steeds geen medaille. Het enige wat telt zijn, uh, zijn prijzen natuurlijk. Hè. Die plannen zijn wel altijd erg ambitieus. Waar, waar, waarom lukt het dan niet om in Nederland... toch een breder platform te creëren voor het scherm? Nou ja, aan de ene kant heeft het te maken met, uh, met cultuur... Uh, de schermen is natuurlijk niet een, een, een sport die lijkt te passen in Nederland. Het heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met de mogelijkheid van, uh, van mensen om geld te genereren voor, uh, voor dit soort activiteiten. Uiteindelijk denk ik dat het uh, met een sport als schermen wel degelijk moet lukken om, uh, uh, om de top te kunnen blijven halen. Zonder ambitie hoeven we niks aan topsport te doen. Om de Olympische ambitie in leven te houden, is de familie Verwijlen een eigen schermclub begonnen in Den Bosch. Onder begeleiding van vader Roel trainen Bas en andere schermers dagelijks in de flikvlakhal. En hoewel de rest van schermers Nederland er sinds de sluiting van Papendal op achteruit is gegaan. Geldt dat niet voor Verwijlen? Nee, nee, nee. Dat, uh, dat dacht ik uh, in eerste instantie wel dat dat zou gebeuren. Maar in principe, hier is alles aanwezig. Want ja, hier trainen natuurlijk al de topturners. Die trainen hier in de fuckvlak ook. En uh, ja, we hebben hier visio, we hebben krachtruimte, we hebben, we hebben een schermzaal. We hebben de voeding, dus uh, dat is allemaal prima geregeld. Dus uh, nee, we zijn er absoluut niet op achteruit gegaan. Ook vader Verwijlen heeft zich inmiddels neergelegd bij de situatie. Ja, dat is nu weer de realiteit en daar zullen we mee moeten, moeten roeien. En uh, ik, ik denk dat het ook zo kan. Ja, dan, dan moeten we gewoon uh, proberen uh, toch nog Londen te halen. En misschien nog wel, uh, wel meer dan uh, dat. Toen ik in Peking achter werd, ja, toen, uh, een dag later dacht ik van, shit, ik wil er over vier jaar weer staan. En dan, uh, dan wil ik die medaille pakken. En ja, daar ben ik nou gewoon keihard voor aan het trainen. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Maar uh, ja, ik, ik ga er gewoon 100% voor. En dat was Bas Verwijlen in de bijdrage van Huub Floor. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Zo meteen met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Lucella Carrasso. Ik wens u nog een prettige avond.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 Naar Wenen? Nee, naar Zwolle! En snel! Want tot en met 8 mei is de topkunst van de vorst van Liechtenstein daar nog te zien. In Museum de Fundatie. Kijk op museumdefundatie.nl. Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Die jarenzijden. Opera O.T. brengt Haydn's meesterwerk nu voor het eerst geanscendeerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de Operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl 15 schilderijen, allemaal topstukken, allemaal Cobra. Van Appel tot Jorn, van Constant tot Cornij. Uit de collectie van een grote bank. Je ziet ze nooit, maar nu wel, omdat ze we jarig zijn. 15. Cobra Museum, Amstelveen. CobraMuseum.info Dit is Radio 1.